Ja, fijn om hier weer met elkaar samen te kunnen zijn vandaag. We gaan vandaag beginnen met een nieuwe serie. En als het goed is komt er zo een, ja, komt er zo een sheet voor. Emoties, wat doe je ermee? Emoties, wat doe je ermee? Ja, ik geloof van harte dat je ziet hier een mens staan... ...of een zak met cellen, zoals sommige atheïsten tegen me zeggen... Een zak met cellen, maar in die zak met cellen zitten ook nog emoties. In die zak met cellen zit ook ergens een hart. En in dat hart kunnen emoties aanwezig zijn. Emoties, en wat doe je daarmee? Je ziet hier een aantal emoties. Liefde is een emotie. Blijdschap is een emotie. Uh, Wauw, of verbazing, is ook een van de emoties. Uh, verdriet is een emotie. Uh, boosheid is een emotie. En je hebt er nog meer. En emoties, die hebben wij ook nodig als we met elkaar contact willen maken. En in deze digitale tijd, waarin we heel veel contact maken met elkaar via WhatsApp en Facebook en e-mail, dan missen we soms de emoties. Nou, daar hebben we gelukkig iets op gevonden. We hebben gewoon emojis ingevoerd. Dat is niet zomaar voor de grap alleen. Dat is echt omdat mensen wel voelen, ja, tekst is gewoon te weinig. Ik moet ook soms iets van mijn gevoel, wat ik... Voel tijdens het type, wil ik er ook proberen in te leggen. Dus hier zie je allemaal mooie emoties die je kunt hebben. Um, ik denk dat het heel belangrijk is om hiermee bezig te zijn. Waarom? Omdat we ontdekken, op het moment als je een keertje de Bijbel gaat lezen, dan zul je merken dat er in de Bijbel echt heel vaak emoties worden beschreven. Dan zien we bijvoorbeeld dat God is boos. Of God is blij. Of Jezus wordt heel blij, staat er op een gegeven moment. Of uh, mensen zijn verdrietig. Er staan hele, hele hoofdstukken vol met stukken van verdrietige mensen. Of mensen die zijn heel bang. staat er allemaal in. En we kunnen heel veel leren van kijken naar de Bijbel. Uh, van hé, hey, hoe ga je met emoties om? Hoe ging Jezus om met emoties? Wat doet God met emoties? En wat doen de volgelingen van Jezus in de Bijbel met emoties? En wat doen wij ermee? Nou, voor mij, ik ben hier eigenlijk de afgelopen drie jaar in mijn persoonlijke leven veel mee bezig geweest. Uh, ik heb op een gegeven moment uh, bedacht, toen ik een vrouw zocht, uh, toen ik mijn huidige vrouw tegenkwam, Mieke, uh, van, oh, zij is psycholoog. Dat is mooi handig. Nou, als je met een psycholoog trouwt, dan krijg je altijd te maken met emoties. Uh, want uh, op allerlei momenten dan zegt ze, ah, oké, okay, volgens mij ben je nu heel boos. Dan denk ik, oh ja, dat is waarom ik nu zo reageer. En daar heb je dan weer een vrouw voor, die je daarin helpt. Nou, ik kom oorspronkelijk uit West-Friesland, of Alkmaar, dat is eigenlijk net niet West-Friesland. Maar West-Fries over algemeen vrij nuchter. Ik ben een beetje opgevoed met het motto, gaat het niet dan gaat het toch. Niet te veel zeuren, door. Nou, en als je zo bent opgevoed, dan ben je vrij nuchter. En eh, op een gegeven moment toen ik zelf in mijn eigen leven ging kijken naar emoties... en toen ik ging proberen, wat voel ik nou eigenlijk in mijn hart... Want ik had dat heel vaak, jarenlang, nauwelijks door. Wat ik nou echt voelde. Toen uh, heb ik ook eens met mijn ouders gesproken. Van, ik zeg, wat doen jullie eigenlijk met emoties? Ik zeg, uh, hebben jullie ook emoties? Um, um, en toen ben ik daar met mijn ouders over gaan praten. En toen zeiden ouders eigenlijk, van, ja, eigenlijk zijn wij van de generatie weinig emoties. Want wij zijn van na de oorlog. En toen was er geen tijd, om het zo maar te zeggen, voor emoties. Het hele land was ontwricht en we moesten hard werken. Dus al dat gezeur over emoties, nou ja, nu ervaar ik niet als gezeur. Maar ik heb daar echt wel eens met mijn ouders over gesproken. Van, ik probeer nu wat meer met mijn hart te leven ook, niet alleen maar met mijn hoofd. Uh, God niet alleen maar het te liefde te hebben met mijn verstand, wat ook belangrijk is, maar ook met mijn hart en met mijn ziel, zoals de Bijbel dat noemt. Uh, nou, dus zo ben ik hiermee bezig geweest en um, ik hoop dat deze serie van vier keer ook jou gaat helpen om te ontdekken waarom heeft God jou gemaakt met emoties. Waarom hebben we een hart waar we dingen kunnen voelen? Waar we blij kunnen zijn, waar we ons schuldig kunnen voelen, waar we ons kunnen schamen. Dat zijn allemaal emoties. Uh, nou, ik laat er nog even een paar zien. Dit zijn de vier kernemoties. Blij, boos, bang, bedroefd. Dit worden de vier kernemoties genoemd en daarnaast worden er nogal vijf genoemd en dat is een gevoel van liefde, een gevoel van walging, van, uh, dat is ook echt een emotie. gevoel van schuld of schaamte, uh, interesse in iets hebben, wordt ook een emotie genoemd en verbazing. Nou, wij zullen ons richten, aankomende vier keer, op deze vier B's. Blij, boos, bang, bedroefd. Uh, en we zullen dus gaan kijken wat zegt de Bijbel over deze vier emoties. En dit past ook eigenlijk heel goed bij pinksteren. Want blijdschap uh, wordt heel vaak gekoppeld aan de Heilige Geest, zullen we straks zien. Pinksteren vieren we vandaag dat, die, dat uh, God, de Vader, God de Zoon, dat zij de Heilige Geest naar de aarde zenden. Omdat mensen niet... Uh, kunnen doorgaan met het werk van Gods Koninkrijk zonder die geest. Dus daar zullen we vandaag bij uh, stilstaan, bij blijdschap wat te maken heeft met de Heilige Geest. Nou, we gaan er eerst nu even nog een filmpje van bekijken, als het goed is Jaap. Ga jij hem opstarten? Ja, daar komt hij. Dit zijn alle emoties van Disney. Alleen nog voorlopig even zonder geluid, maar er hoort ook geluid bij volgens mij. Er is een nieuwe film van uh, uh, Disney uit over emoties, over wat er allemaal gebeurt en het gaat dan over vijf. Dus naast die vier beesten is dus ook nog iets over walging, disgust. Uh, uh, uh, nou ja. Helaas kon je niet heel goed zien, niet alles tenminste. Als die resizing voorbij is, hopen we dat je alles wel goed kunt zien. Kijk, hier hangt zo'n groot kerkbord en daar zie je hoeveel geld er nog nodig is. Als dat bord vol is, dan hopen we dat deze zaal ook... Uh, ...ongeveer mooi is geworden. En dan kunnen we gewoon alles verduisteren als we een filmpje uh, bekijken. Goed, dat komt allemaal later. Maar je kon er al wel iets van zien, denk ik, van die vier emoties. Nou, vandaag uh, blijdschap en een mooie tekst over emoties... ...vind ik altijd spreuken 4 vers 23. Bewaak daarom boven alles je eigen hart, want daar ligt de bron van het leven. Deze tekst is afgelopen twee jaar echt een grote rol gaan spelen in mijn leven omdat ik steeds meer ben gezien, hé, hey, mijn hart, ik moet zorgen voor mijn hart. Ik moet niet alleen maar doorrennen op mijn verstand, nee, ik moet ook zorgen voor mijn hart. Ik heb ook een gevoelsleven en daar moet ik ook voor zorgen. Bewaak boven alles je eigen hart, want daar ligt de bron van het leven. Als jij doordendert zonder ook echt te zorgen voor je hart, dan merk je op een gegeven moment dat hetgene wat uit jou voortkomt, dat dat steeds minder leven voortbrengt. Terwijl als je gewoon goed stilstaat bij je hart... zoals God jouw hart heeft gemaakt, met emoties... dan zul je ontdekken, hé, hey, ik ben levend. En ik ben echt een vitaal mens. En ik leef met mijn hart ook. En de dingen die ik doe, doe ik ook vanuit mijn hart. Doe ik met passie. Doe ik echt omdat ik weet, yes, daar ga ik voor. Nou, drie stapjes vandaag. Iets over blijdschap in de Bijbel. Iets over hoe word je blij. Altijd handig om te weten... En blij met Jezus door de Heilige Geest. Daar gaan we vandaag naar kijken. Nou, eerst maar het eerste. Blijdschap in de Bijbel. We zien in de Bijbel dat God blij is. Waar wordt God blij over? God is blij over mensen. Of beter gezegd, God kan blij zijn met mensen. Vreugde vindt de Heer in mensen die hem eren. En in wie hopen. Op zijn liefde en trouw. Dus God kan echt blij zijn. Hij kan vreugde vinden. Nog een tekst over Jezus. Op dat moment werd Jezus vervuld van een grote vreugde door de Heilige Geest. En hij riep uit. Dat is dus echt een emotie, blijdschap. Dan ga je schreeuwen en dan zeg je, yes, ik ben blij. Ik dank u, Vader. Heer van de hemel en van de aarde. Dat u de allerkleinste hebt laten zien wat u voor wijze en geleerde verborgen hebt gehouden. Hier komt dus de heilige geest, die komt bij Jezus. En door die heilige geest krijgt Jezus een grote vreugde. Dus de heilige geest is aan het, aan het werk in het leven van Jezus. En de heilige geest kan mensen enorme vreugde geven over iets. In dit geval over dat kinderen dingen kunnen begrijpen die hele slimme mensen niet kunnen begrijpen. Dan lezen we nog een tekst die wel vaak wordt aangehaald... Als een tekst waarin de samenvatting van het Koninkrijk van God wordt gegeven. Het Koninkrijk van God is geen zaak van eten of drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde. Hoe dan? Door de Heilige Geest. Dus vreugde wordt genoemd als een van de drie componenten van het Koninkrijk van God hier. Dus stel je voor dat jij zegt, "Van nou, ik zit er wel over na te denken om misschien ook iets met het Koninkrijk van God te gaan doen. Dan kan ik je dus vertellen, als je die stap zou zetten, vandaag, of op een ander moment... dan krijg je dus iets te maken met vreugde. Je kunt niet inburgeren in Gods Koninkrijk zonder vreugde. Want je ziet hier, het Koninkrijk van God is onlosmakelijk verbonden met vreugde. Dus als je volgelingen van Jezus ziet met een lang gezicht... dag in, dag uit, week in, week uit... dan weet je, daar zit iets mis... Want mensen die van het Koninkrijk van God zijn... die hebben te maken met vrede, gerechtigheid en vreugde... door de Heilige Geest. Dat hoeven ze niet in zichzelf op te pompen, die blijdschap. Nee, door de Heilige Geest. Wat je ook nog ziet in de Bijbel... er zijn heel veel teksten in de Bijbel over vreugde. Nog eentje, Psalm 86, vers 4. Verblijd het hart van uw dienaar naar u verlang ik, Heer. Dus mensen bidden ook in de Bijbel tot God... Om vreugde. Dus als jij je naar voelt... dan kan je echt bidden, "Heer God, ik voel me zo naar... mag ik ook uw vreugde ervaren in mijn leven. Want je kunt ook prima emoties hebben op hetzelfde moment. Verschillende emoties. Ik ontdek steeds meer. Afgelopen woensdag nog hadden we hier een avond in de kerk... met allemaal mensen die leiding geven. En op een gegeven moment voeg ik een tijdje door op iemand... maar wat voel je nou? zei: Ja, nou, ik voelde me boos. Ik zeg, oké, okay. je voelde je boos. En wat voelde je nog meer? Mm, nou, ik denk na een paar dagen na die gebeurtenis voelde ik me ook verdrietig. Ik zeg, oké, okay, oké. Okay. Dus we praten verder. Ik zeg, en wat voelde je nou nog meer? Ja, nou, ik denk ook dat ik me eigenlijk schaam. Dat ik denk dat ik het zelf verkeerd heb gedaan. Ik zeg, ah, oké, okay. emotie schuld, schaamte. Dus je kunt verschillende emoties hebben op hetzelfde moment, soms. Gelaagde emoties. Goed, dus mensen kunnen bidden om blijdschap. Dat gaan we ook straks doen. Ja, straks gaan we nog uitgebreid zingen, uh, hebben we echt heel veel liederen nog die we samen gaan zingen om God te danken voor Pinksteren en voor wie hij is. En uh, tijdens dat zingen kan je ook naar voren komen straks om voor je te laten bidden. Er zijn uh, drie gebedskoppels die willen graag voor jou bidden om, om Gods geest in jou en om die diepe blijdschap te gaan ontdekken in jouw leven, te gaan ervaren in jouw leven. Zo daar gaan we ook straks om bidden. Psalm 86 vers 4 gaan we straks oefenen. Gaan we naar de tweede, dat is hoe word je blij? Ja, dus het eerste was blijdschap in de Bijbel. Tweede punt, hoe word ik blij? Want het mooie van emoties is, ze dienen zich gewoon aan, ook ongevraagd. Dat is het lastige ook van emoties natuurlijk. Ze komen gewoon, het is niet van nou, nu wil ik me even verdrietig voelen... Ja, ik voel hem. Ja, ik voel hem nu verdriet. Nee. Emoties dienen zich aan. Er gebeuren allemaal dingen in ons leven. En dan dringt het zich aan ons op. Ja? En dan kan je altijd drie dingen doen. Eén, je kan het verdrukken. Ik wil me niet verdrietig voelen. Of oh, ik, ik wil niet bang zijn. Of je kan denken, oh, ik moet me helemaal overgeven aan mijn emoties. En dan denk je, ik ben zo bang. Of je kunt kijken, hé, hey, oké. Okay, ik voel me bang. Wat kan ik hiermee doen? Wat kan ik hiervoor opbouwend mee doen? Kan ik hier überhaupt iets opbouwends mee doen? Als ik er niks opbouwends mee kan doen, met deze boosheid of met dit verdriet of met deze angst, dan heb ik het even gevoeld, is het weer goed? Als ik er wel iets opbouwends mee kan doen, dan kan ik er misschien nog een actie aan verbinden. Boosheid bijvoorbeeld is een, is een emotie, daar zit enorm veel kracht in. Ik ken iemand die, die was twaalf jaar. Toen zag ze een filmpje van andere kinderen van 12 die in India moesten werken als prostituee, als hoertjes. Zij werd toen zo boos als kind van 12. Nu is ze 38. Nu werkt ze voor de helft van haar leven in Mumbai in India om daar straatkinderen die in de prostitutie belanden, eruit te helpen. Dus die boosheid van haar heeft ze enorm goed gekanaliseerd. En voor de rest van haar leven heeft ze die kracht gekregen toen ze twaalf was om voor de rest van haar leven zoveel mogelijk meisjes uit de prostitutie te krijgen. Dus elke boosheid, of ze nou vervelend zijn om te voelen of niet, kunnen hele positieve dingen bewerken. Ook verdriet, angst. Als ik met mijn zoontje bij de straat sta met zijn hand en ik ben bang dat er een grote auto komt die hem overrijdt, is dat geen ongezonde angst, dat is een hele goede angst. Als ik hem zomaar laat overrennen en hij is plat, dan... Hè, dus die angst heeft een doel. Emoties hebben een doel. Goed. Dus dat is wat we moeten doen met emoties. Voelen en dan kijken, moet ik hier iets mee? Nou, nu, hoe word ik blij? Stap 2. Want je kunt er dus iets doen met emoties. En je kunt ook emoties beïnvloeden. Hoe word je blij? Nou, emoties kun je uh, uh, ook dus voelen. Bijvoorbeeld blijdschap, daar hebben we het vandaag over. Hoe dan? Nou door te gaan denken aan mooie dingen. Door je bezig te houden met dingen waar jij blij van wordt. Nou, twee weken geleden heb ik verteld, hier in de kerk, Pieter heeft het al even genoemd... dat Miek en ik bij 1 september afscheid nemen van Oase. Nou, emotie, verdriet hebben wij al maandenlang. Uh, maar ik had ook op een gegeven moment blijdschap, Want ik vroeg toen, op die zondag, schrijf eens wat dingen op waar jij dankbaar voor bent van de afgelopen jaren... van wat je in deze kerk hebt meegekregen. En ik heb die dingen die toen werden opgeschreven... heb ik allemaal even hier voor me staan. En daar word ik dus heel blij van. Als ik me nu heel naar voel over iets... dan voel ik dat even goed... dan kan ik gewoon zo'n lijstje erbij pakken... En, en dan word ik weer blij. Zo kun je echt je emoties weer voelen. Daar komt het lijstje. Iemand zei twee weken geleden... ik ben heel dankbaar dat ik zoveel mooie mensen heb leren kennen in Oase. Iemand anders zei... Dat mensen tot geloof komen, daar word ik zo blij van. Ik ben heel blij dat ik nu in een kerk mag zijn... waar mensen echt tot geloof komen. Dat is nieuw voor mij. Een derde zei, mijn hele idee van hoe je een relatie met God kunt hebben... en christen kunt zijn en dat uitstralen, dat is veranderd door oase. Iemand zei, ik heb geestelijke en lichamelijke rust gevonden. Door oase. Iemand anders zei, ik heb meer rust gevonden... Iemand zei, ik en mijn familie zijn veel dieper gegaan in onze relatie met God. Iemand anders zei, toen ik Serge ontmoette op straat en toen hij me uitnodigde om eens te komen kijken in Oase. Daar was ik zo dankbaar voor. Iemand anders zei, ik ben door Oase een positieve mens geworden. Iemand anders zei, ik ben blij met alle liefdevolle mensen die ik heb ontmoet bij Oase. Nog anders zei, ik ben meer mezelf geworden bij Oase. Nog een elfde zei, door oase ben ik doorgegroeid in mijn leven met God. Een twaalfde zei, ik heb nieuwe vriendschappen gekregen door oase. Nog een ander zei, multicultureel kerk zijn. Dat is echt nieuw voor mij en het bevalt me goed. Nog iemand zei, vertrouwen op God. Uitstappen in geloof en naar buiten gericht zijn als kerk. Daar ben ik blij mee. Nou, als ik deze dingen hoor, kun je je misschien voorstellen als voorganger. Dan word ik heel erg blij. Dan voel ik dankbaarheid. Dus ik kan gewoon blijdschap oproepen om het zo maar te zeggen. En dat kan iedereen hier. Dat lezen we ook straks in de Bijbel. Je kunt echt blij worden door je te richten op blijde dingen. Dus dat helpt enorm als je je down voelt. En dat is niet um, altijd zo makkelijk. Maar we gaan nu eventjes kijken naar het derde stapje. Hoe we dat dan kunnen doen. Uh, blij, worden. blij worden van iets dat je niet helemaal zelf hoeft te doen. Dat is wat ik heb genoemd blij worden met Jezus door de Heilige Geest. Daar staat een mooie tekst over. Filippense hoofdstuk 4 en dan vers 4. Een tekst van een volgeling van Jezus, van Paulus. Die zegt het volgende. Laat de Heer, en dat gaat over Jezus. Laat de Heer Jezus jouw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Wees altijd blij over Jezus. Nou, dat is misschien een beetje gek. Ik bedoel, stel je voor dat je hier zit en je denkt... ja, waarom zou ik altijd blij zijn over Jezus? Ik geloof niet eens in Jezus. Misschien zit je hier vandaag wel zo. Dan denk je, wat dan over Jezus? Nou, waar je blij over kunt worden... op het moment als je leest over zijn leven... Over hoe hij in het leven stond met nederigheid, vriendelijkheid, geduld. Mensen die heel zwak zijn en die het totaal niet hebben gemaakt in de samenleving. Daar komt Jezus enorm voor op. En hij ziet hun hart. Hij kijkt niet naar de buitenkant en nadat nou, ze het helemaal verpest hebben. Nee, hij komt enorm voor zwakke mensen op. En mensen die denken, moet je mij eens even zien? Ik weet alles van God, ik ben de beste. Die knalt hij als het moet keihard naar beneden. Zijn levensstijl, daar kun je echt blij van worden. En dan kan je denken, wauw, dat voorbeeld wil ik naleven. Dat is iets. Ik denk ook, wat Paulus hier ook bedoelt, is niet alleen maar wie hij was in zijn leven, zijn levensstijl. Maar ik denk, het tweede waar je blij over kunt worden bij Jezus, is zijn dood en opstanding. Is Goede Vrijdag en Pasen. Dat is het tweede waar je heel blij van kan worden. Tegelijkertijd is Goede Vrijdag en Pasen, dat is dat Jezus gestorven van het kruis en dat Hij opstaat uit de dood. Dat is niet alleen maar emotie blijdschap. Goede Vrijdag is vooral emotie verdriet, maar ook misschien boosheid. Uh, Ton die vertelde net van, ja, ik was verdriet omdat ik er een potje van heb gemaakt. Nou, dat gaat helemaal over Goede Vrijdag. Jezus moest voor ons sterven omdat wij er altijd weer een potje van maken. Maar als je dat verdriet ervaart en je denkt aan de dood van Jezus die nodig was om wij er een potje van maken, dan is die blijdschap met Pasen des te groter. Want Pasen is blijdschap. Pasen is, yes, Jezus is niet alleen voor ons uh, afgedaald in de hel. Hij is niet alleen in ons verdriet afgedaald, in onze pijn, en dat, dat wij er een potje van maken, en in onze schuld en in al onze zonden is hij afgedaald, en in de hel, maar hij is ook opgestaan uit de dood. Hij is sterker dan dat allemaal. En hij heeft het laatste woord, dat is paas. En daar wordt je heel blij van. En door Pasen komt er ook vergeving voor alle dingen die wij fout hebben gedaan. Als jij hier zit en je hebt spijt van dingen die jij verkeerd hebt gedaan. En je zegt tegen God, Heere God, ik geloof dat Jezus ook voor mij moest sterven. En dat hij is opgestaan uit de dood. Dan zegt God, ik wil jou vergeven. Maar weet je, vergeving is niet het einddoel. Paas is niet het einddoel. Nee, dan begint het pas. Het hoofddoel van Paas is niet, zou ik zeggen, vergeving. Het hoofddoel van Paas is dat jij in een verzoende relatie met God de Vader kan leven. En dat kan alleen maar als je bent vergeven, inderdaad. Maar als je eenmaal bent vergeven, dan kan jij die relatie met God gaan ontdekken. Dat is waar het God allemaal om te doen is: om jou, om jouw hart, om contact met jou. En hoe doe je dat dan? Door die Heilige Geest. Die gaat jou daarbij helpen om steeds weer gericht te blijven op Jezus, op hoe Hij leefde, op zijn dood en opstanding. En daar kan je echt heel blijven worden. En als jij um, denkt, hoe zit het dan met die blijdschap? Nou, Pasen heeft alles te maken met blijdschap. In het Grieks ontdekte ik, in het Grieks is het woordje uh, genade, namelijk dat God niet straft, maar dat Hij ons genadig is. In het Grieks is dat het woordje charis. Voor sommigen is het woord charismata wel bekend. Dat heeft te maken met genadegaf. Nou, het woordje garis in het Grieks is genade. Weet je wat het woordje uh, blijdschap is in het Grieks? Dat is gara. Dus charis uh, en gara, die twee woorden, die hebben dezelfde wortel. Blijdschap en genade, die hebben alles met elkaar te maken. Als je een volgeling van Jezus bent en je bent enthousiast over wie Jezus is, over zijn dood en opstand, daar ben je erg voor onder de indruk, dan kan het niet anders dan dat je blijdschap gaat ervaren. Dat is gewoon één. Genade en blijdschap is, dat, dat heeft alles met elkaar te maken. Maar, het is wel de vraag, geloof je dat allemaal? Anselm Groen, dat is een... een uh, uh, Volgeling van Jezus in Duitsland, die zei het als volgt. Humor is geen kwestie van karakter, van ja, ik ben nou eenmaal een blij mens, of een heel vrolijk mens, of een mens met humor. Nee, het is een kwestie van geloof. Geloof jij die dingen die Jezus heeft gedaan? En nog een andere schrijver kwam ook tegen, Henry Nouwen. ook wel eens een tijd, volgens mij in Nederland heeft hij geleefd. Hij zei het zo, joy does not simply happen to us. We have to choose joy and keep choosing it every day. Misschien voel je nu van, oké, okay, ik moet elke dag nu voor blijdschap gaan. Ja, misschien kennen sommige mensen hier wel, Emile Ratelband, uh, neurolinguistisch programmeren, dat volgens mij, tjaka, ik moet vandaag weer blij zijn. Ik voel me heel naar, maar ik ben blij. Ik ga, mijn, ik ga mijn naarheid overschreeuwen vandaag. Nee, dat is het niet. Het is niet NLP. Het is niet hard gaan schreeuwen. Nee. Maar je kunt wel kiezen voor Jezus elke dag. Je kunt wel elke dag weer daarvoor onder de indruk komen. En het kan zo sterk zijn... dat ook als je het heel moeilijk hebt in je leven... dat je dan nog steeds die blijdschap in Jezus kunt ervaren. Waar Paulus over schrijft, van verheug je steeds weer opnieuw in Jezus. Daar wil ik een voorbeeld van geven. Vorig jaar is mijn vader overleden aan kanker. En toen hij steeds zieker werd, hij was uh, ziek geworden... en toen we dat hoorden, vijf maanden later is hij overleden. Het ziekteproces ging best wel snel. En toen hij steeds zieker werd, had hij ook steeds meer pijn in zijn lichaam. En ik vond het zo'n bijzondere dag. Dat was denk ik twee maanden voordat hij overleed, had hij al echt wel veel pijn... Ik vond het zo bijzonder, hij zegt, zes, weet je welke tekst me nu zo raakt in de Bijbel? Ik zeg, nee, hij zegt, dat is Jezaja uh, 61 vers 10. Ik zeg, oh, wat staat er? Hij zegt, daar staat, ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen, mijn hele zijn jubelt voor mijn God. Want hij is mijn bevrijder, hij maakt mij rechtvaardig. Daar werd hij zo blij van. Als, als hij daarmee bezig was, dan werd hij weer blij. Terwijl hij pijn voelde, verdriet voelde. Heel veel twijfels had van Heere God. Waarom maakt u mij niet beter? Terwijl hij dat allemaal ook voelde, ging hij ook steeds weer zich richten op wie God voor hem was. En dat God bij hem was. En waarom het mij zo aansprak. Nou, die tekst. Dat is toevallig mijn lievelingstekst in de Bijbel. En ik vond het zo mooi dat hij... Dat hij helemaal niet wist en dat hij ook die tekst, dat hij daar heel veel kracht uit putte. En die tekst die zeg ik toevallig elke dag wanneer ik wakker word. Elke dag zeg ik weer die tekst. Vanochtend heb ik hem ook weer gezegd. Dat ik grote vreugde in God vind. En soms ga ik er dan ook nog bij, bij, bij dansen en bij springen. Afgelopen week waren we weer deze bijeenkomst aan het voorbereiden met het zondagbijeenkomstenteam. Samen onder andere ook met Pastor Duncan. En Pastor Duncan die kan nog niet springen en dansen vanwege uh, TBC, wat er eens rug was... dus die moet nog een beetje rustig aandoen. Maar ik kan je wel vertellen dat we echt zo de zondagbijeenkomst aan het voorbereiden waren. Omdat Gods blijdschap bij ons was. En we kregen er heel veel zin in. Amen. Dankjewel. En dat was ook met Milka erbij. En Milka die houdt ook heel erg van bewegen en van dansen. En we waren blij. We, we, we ervoeren Gods blijdschap waar het vandaag over gaat... Blij worden om wie Jezus is. Niet krampachtig, niet andere emoties overschreeuwen. Nee, laat die er ook maar zijn. Maar daarnaast kan er ook blijdschap zijn. Ik sluit af. We hebben deze al gelezen over het Koninkrijk van God... waar we lezen dat uh, vreugde komt door de Heilige Geest. laatste tekst die ik nog wil laten zien is deze... Gelaten 5, vers 22, gaat over vruchten van de geest, of de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is liefde, staat er dan. En dan als tweede, blijdschap. Wanneer de Heilige Geest in je komt wonen, dan is het mogelijk dat de vrucht van de geest in jou gaat groeien. Ja? Een vrucht is iets wat moet groeien, dat heeft tijd nodig. Dus misschien ervaar jij wel niet meteen die enorme blijdschap zoals Jezus dat ervoer door de Heilige Geest. Maar het kan wel gaan groeien in jouw leven. Misschien ben je wel depressief op dit moment. Maar als die vrucht van de geest kan gaan groeien in jouw leven... dan kan het gebeuren dat je echt de, de depressiviteit kwijtraakt. Ik heb hier in de, mens, hier in de kerk mensen uh, gezien die hier al nog steeds komen. Die kwamen hier echt depressief binnen een paar jaar geleden... En we hebben nooit gezegd, stop nu meteen met je antidepressief. Nee, dat hebben ze allemaal gewoon, zijn ze dat blijven gebruiken. Maar nu gebruiken ze dat niet meer. In een proces van een aantal jaar heeft God hun echt genezen. En zie ik nu veel meer een glimlach op hun gezicht. Dus dat kan gaan groeien in je leven, de vrucht van de geest. Dus daarom gaan we straks ook met elkaar bidden voor elkaar als je hier bent en je zegt, ja, ik heb die blijdschap van God nodig. Ik merk bij mezelf, ik ben wat dat betreft nog niet echt zo'n koninkrijksburger. Dan moedig ik je aan, kom straks, laat voor je bidden. En dan bidden we gewoon, Heere God, kom in deze persoon met uw geest op dit moment en kom met uw blijdschap. En dat is niet het enige wat we voor je willen bidden, we willen ook voor je luisteren naar God. Elke zondag zie je deze sheet, ik heb hem vandaag een beetje aangepast... Elke zondag hebben we ministriegebed. gebed. Dat betekent dat we een aantal mensen voor jou willen bidden. Er staan de meestal een paar mensen hier bij de piano. Nou, vandaag staan er nog meer mensen hier. Uh, en dan willen we bidden voor als jij nieuwe vervulling met de geest wil. Als je een nieuwe blijdschap over Christus wil ervaren. Als je gebed wil, waarin de deur van je hart op een kietje open wil zetten voor de Heilige Geest. Ja, misschien zit je wel en zeg je van, ja, boe, heilige geest, allemaal nieuw voor mij. Nou... Je kan ook laten bidden en zeg je, oké, okay, gisteren, ik wil wel een kwartiertje mijn hart of een heel klein kiertje, wil ik wel mijn hart openen voor u. Dan mag je ook al voor je laten bidden. Misschien is er iets anders in je, in je leven. En de mensen die voor jou willen bidden, die gaan niet alleen maar even voor jou bidden, nee, ze willen ook luisteren naar God voor jou. Misschien is er wel een bepaald bijbelvers wat ze voor jou ineens krijgen. Zodat we hier allemaal vandaag gaan als volgeling van Jezus, die vol zijn van zijn vreugde. Oké, okay, we gaan zo met elkaar zingen en ik nodig de muzikanten alvast uit om naar voren toe te komen. En um, de bidders nodig ik ook alvast uit om naar voren toe te komen. Uh, David en Duncan, zij zijn vooral als je in het Engels ook een gebed wil. You can come here if you want to. And maybe stand a little bit behind the speaker so you can listen to the people. En de andere bidders kunnen misschien ook daar, ook bij de speakers gaan staan of achter de speakers zodat we elkaar goed kunnen verstaan. En we zullen ook straks met elkaar een lied zingen. En daarin zingen we onder andere: And take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation. Dat is een gebed uit de Bijbel. Heilige Geest, kom en maak de blijdschap opnieuw in mijn leven over uw redding. Dat gaan we straks met elkaar zingen. En een ander lied dat we straks met elkaar gaan zingen is... Bless the Lord, oh my soul. Het komt uit een bijbelboek genaamd Psalmen. En dan het 103e nummer van die Psalmen. En daarin staat... Bless the Lord, my soul. Iemand geeft zijn eigen ziel de opdracht. Zo kun jij ook... jouw ziel de opdracht geven. Ga aan Jezus denken. Wie is Jezus voor mij in deze situatie? Wat betekent de dood en opstanding van Jezus voor mij in deze situatie? Geef je ziel de opdracht... Oké, okay. als je zegt ik wil graag gebed, dan kan je nu naar voren komen als je zegt ik blijf eerst nog even rustig op mijn plek staan. Mag je ook nog even lekker blijven staan, dan kan je nog wat later komen als je dat wil. Maar we gaan nu met elkaar God aanbidden en tijdens het zingen zal er ook een mogelijkheid zijn om voor je te laten bidden. Zullen we samen staan?